Het grootste deel van de Scheringa-collectie bestaat uit magisch-realistische werken van kunstenaars als Willink, Koch en Ket. Het Personeel dat nog voor het Scheringa-museum in de Opmeer werkte is inmiddels ontslagen. Het nieuwe museum in aanbouw wordt definitief niet afgebouwd. De aannemer was Miedret, dat inmiddels zelf ook failliet is gegaan. Het gebouw wordt daarom onafgebouwd verkocht.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 Op de andere kant op, op de A2 tussen Born en knopend kerensheide daar staat 6 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen knopend ippenburg en Afrit-Berkel en Rode Rijs 9 kilometer file. En als laatste de N319 Zutver winterswijk Die is tussen Voorde en Ruurlo in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. iPhone fanaten opgelet.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 Jan Mon. Welkom terug bij het Vrijdagmiddag Live. En we sluiten zoals altijd af met het journalistenpanel. Vandaag schuiven aan Paul van Gessel, hoofdredacteur BNR. Hasna Bouassa, journalisten voor onder andere de website Frontaal Naakt. En Harm Edebordje, redacteur van Vrij Nederland. Wilt u reageren? Doe dat via onze website vrijdagmiddaglive.avro.nl. Of twitter ons, hashtag AVOVML. Natuurlijk gaan we het over Osama en Obama hebben. Uh, over de schermutselingen tussen de Partij van de Arbeid en de PVV. Over de fusie wellicht tussen de Afro en de Tros. Vandaag bekend geworden, het allerlaatste nieuws. Uh, maar eerst even een rondje over wat jullie afgelopen week opmerkelijk vonden. Harm edebotje Burgersjournalistiek is toch in opmars hè rondom Alphen werd er flink rondgetwitterd. Nu van de week hadden we de affaire rond Greta Duisenberg, Alexander Bakkes. onthoudt die naam de volgende keer als iets de media inslingert. Weet dan dat het niet klopt, <lacht> hè? Want uh, hij beweerde dat Greta door het uh, de twee minuten stilte zat heen te telefoneren. Nou, daar bleek dus niks van te kloppen, want het was een toerist die naast haar zat. Zij houdt het nu op een misverstand. Iedereen heeft het overgenomen. Ik denk jongens, jongens. Pas Ik nou heb op. in heel veel kranten toch een uitgebreid verslag gelezen inderdaad met uh, het verhaal dat dat ze midden door de twee minuten stilte op 4 mei heen heeft gepraat. En noem maar op. Ze telefoneerde niet, dat beweerde hij. Zij zegt nu dat ze tegen die mensen naast hun had gezegd... de twee minuten is over. Het wordt een... Ik wil alleen maar zeggen, die jongen die heeft iets getwitterd. Die, die denkt dat hij ook journalist is. En dat klopt gewoon niet. Want jij hebt haar gesproken? Nee, ik heb haar niet gesproken. Maar er staan gewoon verklaringen in alle dagbladen... waarin zij haar kant van het verhaal heeft verteld. Het is ongecheckte media ingeslingerd. Kijk, Grette Duizenberg is iemand die zeer omstreden is in Nederland... waar mensen altijd helemaal van op teelt slaan. Dat is nu weer gebeurd, maar het verhaal... hoe het precies is gegaan, klopt gewoon niet. Maar, maar, maar hoe weet je dat dan? Nee, omdat ze omdat de Volkskrant en de andere kant nu in tweede gestolen, instantie... Gestolen, haar haar mobiele was yeah. gestolen, daar had ze aangifte van gedaan. Ze konden ze helemaal niet bellen. Okay. Um, hij heeft het zelf ook toegegeven. En ja, hij heeft het precies. zelf toegegeven. Helder. Het bericht klopt niet, erkent hij nu. Wees voorzichtig met dit soort burgersjournalistiek. Het op Alexander van haar, Bakkers. naar <sus> Hasna uh, Nou, Ik denk toch het uh, Midden-Oosten weer. Uh, Syrië, waar de protesten doorgaan, uh, dat bouwt zich heel erg op. Um, Saudi-Arabië, waar vrouwen zich steeds meer uh, verenigen... en uh, nu uh, aandringen op stemrecht. Er gebeuren allerlei spannende dingen... naast uh, de ellende van veel doden, veel arrestaties. Um, vind ik het prachtig om te zien dat ze doorgaan. En uh, het, ja... Het verdwijnt een beetje, ook door ja. het grote nieuws... over Osama op de achtergrond afgelopen week. Maar uh, wat ja, er vooral ook, wel, ook in Syrië ja. bijvoorbeeld gebeurt... is natuurlijk ongelooflijk heftig wat je daar Klopt, houdt. maar je zag in de Arabische media dat uh, Osama... tot een uur of vijf non-stop domineerde die het nieuws. En daarna gingen ze toch wel over op Libië, op Syrië... en alle andere landen. Dus daar uh, was het toch anders. Ja. Ja. Nou ja, het zijn, he, mensen verdwijnen. Ja. Het is een soort van razzia's. Ja. Onschuldige burgers die, ja, gepakt. noem op, beschoten worden. Ja, het is een, uh, een medogeloze bewind. Het is ook wel grappig om te zien hoe de Syrië die media ermee omgaan. Uh, elke dag een, een bekend iemand die het uh, toch vooral oproept... Uh, tot uh, kalmte en rust en vooral het oude fijne Syrië terug te krijgen. Maar hoe gaat het verder? Kijk, ze zijn hun angst verloren. Dat wordt ja. steeds gezegd, net zoals ja. destijds in uh, landen als Roemenië... waar ja. mensen gewoon de straat op leven gaan, ook over het vielen de doden. Maar ja. hoe, waar gaat dit heen, hè? Ja, dat, is natuurlijk, ja, dat weten de, we niet. De Turken proberen te interveneren, te bemiddelen. Ja. Ja. Uh, ja. Het, het wordt heel complex. Dit. En het wordt heel moeilijk voor hen om te stoppen. Ja. Er zijn nu al zoveel slachtoffers gevallen. Dus, en ze hebben natuurlijk het voorbeeld van... Uh, Tunesië en Egypte. Dus ze zullen niet zo makkelijk willen opgeven. Maar ja, als je Libië ziet, daar lijkt het al... toch heel dat lang is nu al een burger, soort van padstelling... Ja. te zijn. En, en, en hulp... ja, er wordt geld geloof ik nu weer beloofd. Door ja, de... je ziet dat alle voorstellen... om tot een soort van... Um, uh, hoe heet het, wapenstilstand te komen... dat die door de rebellen of de tegenstanders van het bewind... worden afgeslagen. Dus dat is ook een soort... heilloze weg waar ze nu, uh, die ze nu ingeslagen zijn. Ja. Mede door interventie door... het westen, mag ik erbij zeggen. Het is heel... heel uh... Ja, onzeker ja. Uh, uh, of en hoe er aan die dramatische toestand een eind uh, zal komen. Paul van Gessel, afgelopen week? Oh. Nou, ik geloof sinds deze week dingen alleen nog maar als er een foto van bestaat. Want dat schijnt nodig te zijn. Um, en nou kwam er een bericht uh, ineens naar buiten van de Rijksvoorlichtingsdienst dat de koningin al veertig jaar lang niet meer zou roken. Ondanks alle berichten die daarover de ronde doen, de geluiden, de geruchten... En al die series en boeken Edwin en de van Zuiderwijn heeft in 2006 in de interview een keer geroepen... ze zuipt en rookt tegen de klippen op. En dan had hij een hele mooie bron. Ja. ja, ook een goede bron. Hè. Dat heet, toen was Twitter er nog niet. Er ook een burger. Ja, ja. Met Edwin de Rooij van Zuiderwijn heb je geen Twitter nodig, inderdaad. Dus ik ben op internet gaan kijken van... kan ik nou niet een foto vinden van Beatrix met een, een, een sigaret? Nou, dat is me niet gelukt. Ja, het enige wat ik vond, wat er verdacht veel op lijkt... is een foto uit 1966... En toen reed hij in een gouden koets door Amsterdam... en daar was me toch een rookbal. <lacht> <lacht> dat was een hele grote sigaar. Toen. Dat heb ik aan het, betrouwbare bron. Goed. het is In ieder geval, ze vonden het wel blijkbaar zo erg... dat dat iedere keer werd gezegd dat ze het toch nodig vond... om via de RVD dit recht te zetten. De koningin rookt niet bij deze. Voor eens en voor altijd. Dan, ja, vandaag werd dat bekend. Dat mijn omroep, de AFRO, gaat samen met de Tros. Dank jullie wel voor de, de felicitaties. <lacht> maar wat vinden jullie ervan? Paul, nou, ja. jij het als omhoopman. <laughs> het is, um, laat ik zo zeggen, het is misschien de eerste... we hebben nog 22 fusies te gaan en dan begint het erop te lijken. Het ja, ja, is uh, ook nog uh, uh, geen kat in het bakje. hè? Ik bedoel, dus nee, voorwaarden aan en ze moesten ja. meer geld. En, dus ik vind het een slimme set. Strategisch in heel veel mensen is het denk ik een slimme zet. Maar of het echt doorgaat, weet ik niet. Uh, ik las ook op... Twitter weer, dat, uh, maar is dat waar, dat bij de VPRO... Hmm. Hè, dus het eigenlijk tot woensdag zijn de gesprekken doorgegaan met de VPRO... dus de AVRO moest ofwel voor de grachtengordeljongens van de VPRO... of voor uh, uh, de mensen van de tros kiezen. En ze hebben nu dus die keuze gemaakt. Ik vind het dapper dat ze in ieder geval die stap... er moet iets gebeuren, ze zetten nee. die stap, dus uh, moedig voorwaarts. Asne? Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Het is natuurlijk een overlevingstactiek. Ze, ze, ze moeten wel over vijf jaar is waarschijnlijk afgelopen... als je ja. de politiek moet geloven, als je Henk Haagort moet geloven... En uh, nou, Ik vind het alleen maar goed ik bedoel, of, ze, of het lukt wat uh, Harm ook zegt. Dus het is een tweede, maar ik vind het wel heel goed dat ze dat ze doen. En um, ja, als ik dan kijk naar de kleine, de, echte, de enorme kleine omroepen... Die hebben, die hebben heel wat te leren van de grote, van de grote broers wow. en zussen. Nou, Die gaan ten onder aan uh, geruzie en gekissenbis... en wie het voor het zeg heeft en wie over de financiën gaat. Ik bedoel, we hebben het met de moslimomroepen. Moslim is altijd een goede, goed voorbeeld gezien en dat is natuurlijk genant. Dus het is wel heel erg... Ik vind het interessant om te zien dat de grote jongens met enorm... enorm van verleden ook, Avro, Retros, Vara, Bienen nou ja, bien en dan wat recenter, dat die het dus wel uh, voor elkaar krijgen om in ieder geval serieus te onderzoeken of ze nou ja, Onder andere omdat ze, zoals Harm Ede Bortje ook zegt, dan mm. zeggen, luister eens, dat willen wij wel doen. Hè, want de minister mm. wil ook hè, dat het van 21 omroepen ja. gaat naar 8. Maar dan willen zes, we ook meer succes, eigenlijk, als ja. je de NOS en de NTR uh, ja, okay. daar wegschuift. Maar uh, dat, dan willen we ook meer geld en meer centen. Ja, dus die kleine deze hebben ja, we ook wel zuinig te vrezen. Het is brutaal. Hè. Ik, bedoel, ik ben benieuwd of het uh, lukt. Het is echt uh, dat je denkt van, nou nou, het is andersom, uh, jullie moeten blij zijn dat je er nog bent... want anders ja. gaat het meestal nog harder in, dus hup. Niks geldt erbij en ze worden nu ze deze stappen ja, gezet. Ja. Dit is toch wel een opmerkelijk element overigens. Want uh, er worden in heel veel ook allemaal onderzoeken gedaan naar de doelgroep zeg maar, van verschillende omroepen. En in het algemeen wordt wel gesteld dat de tros voor de maatschappelijk ontevreden is. Zo wordt het daar omschreven. Uh, die kun je ook omschrijven als PVV-stemmers. Want het zijn ook maatschappelijk zeer ontevredenen. Terwijl de Afro, hè, jouw omroep, zich heel erg wil profileren met cultuur. Mm. En ik vraag me toch af hoe je die twee zaken. In elkaar wil gaan schuiven. Het lijkt me juist de oplossing voor alle problemen als je erin slaagt. En die twee samen twee gaan wij hard aan werk. Volgend jaar, Jolant, de kabouter van hier ook aan de microfoon. Duur op dit programma waar we nu onze medewerking aan verlenen. Uit wat moet nou blijken dat dit een typisch Afro-programma is? Het hele denken hierover is toch gewoon. Van achterhaald. 1970, waar we het over hebben. Het denken over de profilering van de omroepen bedoel je? Ja, ik bedoel, we zitten nu op Radio 1. Ja. En nu hebben jullie toevallig dit timeslot... waarin jullie dit programma maken. En daar zit wat cultuur en wat sport in. Ja, dat, dat doen ze allemaal. Maar wat zou jij dan Politiek, willen? Gewoon het, het BBC-model? Gewoon één staatsomroep? Nou, geen staatsomroep. Ik zou, ik zou misschien een aantal, uh, misschien drie omroepen per net op televisie... één sterk geprofileerde club mensen die met passie en verstand... Dat het beste van maakt. Ja, maar dat is nu al een klein beetje met omgooien van die ja, hele. Je hebt Ja, precies. Nederland 1 is wel een club. Ja, je zit op radio. Ik, ik, ik, ik zou het fijn vinden. Je moet gewoon zo één club worden. Ja, ja radio met vergeten vergeten altijd, hè? De in in, in die discussie speelt dat ja. nauwelijks een rol. Ik, ik kan inderdaad. me voorstellen dat jullie met je Radio 1-collega's... van de Tros uitstekend doorheen deur... Met alle doen. Radio 1-collega's, bijna. Zeg nou ja. Even heel gemakkelijk. Eén van de, de beide omroepen samengemaakt. Ja. het dus jullie... gaat allemaal redactioneel helemaal geïntegreerd zelfs al. Dus. Ja. Dat kan makkelijk. Als, als Paul Gessel, dat staatssecretaris onderwijs wordt... dan krijgen we weer een ander omroepenstel. <laughs> we, we maar onder... Jolante voor kunst en kitsch, dat zou ik dan toch wel... Bij deze nog. Ja. Osama en Obama. Het was natuurlijk uh, het nieuws van de week. De vangst en uh, uitschakeling of ook wel executie genoemd door anderen van Osama bin Laden. Tonight, I can report that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Did you see the pictures? Yes, it was him. Why aren't you releasing them? It is important for us to make sure that gra very graphic photos are not floating around as NBC News en de New York Times melden dat er alleen aan het begin even op de Amerikanen is geschoten. De officiële lezing is al dagen een andere. They were engaged in a firefight throughout the operation. Maar Bin Laden had geen wapen in zijn hand en werd wel met twee gerichte schoten gedood. Doden of gevangen nemen was volgens Obama de opdracht die hij de militairen meegaf. Maar het lijkt er steeds meer op dat de militairen één missie uitvoerden, elimineren. Thank you And may God bless the United States of America. Zo is het. Een opsteker voor president Obama, dat kun je zeker zeggen. Die echter, zou je ook kunnen zeggen, publicitair gezien langzaam maar zeker een beetje omlekt te slaan, misschien zelfs wel in een nachtmerrie... want er zijn heel veel feiten die bijgesteld moesten worden... Hè, na afhankelijke eerste berichten. Eh, de mededeling gisteren dat we geen bewijs te zien zouden krijgen... Paul refereerde er al aan in de vorm van foto's. Eh, is het zo dat Obama zijn eigen succes een beetje om, het zeep, om zeep aan het helpen is... Of, of maakt hij de juiste keuze, Paul? Uh, ik denk dat hij er heel verstandig aan doet om zeker op dit moment nog geen foto... als hij hem al wil gaan publiceren, te publiceren. Het is vandaag vrijdag, nou dan weten we allemaal wat voor effecten dat kan hebben. Uh, en ja, we maken het wel nu heel erg mee... dat we elkaar niet meer durven te geloven als er geen foto is. Ik geloof dat vandaag ook al Al-Qaeda uh, meer of meer heeft toegegeven... dat Osama Bin Laden dood is. Min of meer, is. dat is 100% ja, dus ja. Uh, Dat zit uh, continu in het nieuws ja, ook op Radio 1. Ik, ik word er een beetje cynisch van, de man is dood... en laten we het met name hebben over of het nuttig was... en of het effectief was en of het legitiem was. Dat laatste is maar je, vind, je vindt uh, relevant. die wil om een foto te zien, ah, vind je onzin? In. in Amerika is er een soort conspiracy-clubje... Conspiracy, uh, die uh, ook nog gelooft dat Elvis Presley nog steeds alive en kicking is... Uh, het houdt elkaar leuk bezig, maar ik vind het niet zo relevant. Dat appt wel weg, denk ik. Maar het is 2011, we leven in een beeldcultuur. Ja. Ja, ja, kijk. Waar dus is Op zich ben ik geen voorstander van het zien van foto's van lijk. Ik was ook niet heel erg gecharmeerd of helemaal niet van de foto's van Oussijn Kudai, Oussijn. Maar het is um, wel de meest gezochte man... tenminste, dat werd ons verteld, tien jaar lang... En uh, hij is binnen 24 uur, misschien wel binnen een paar uur... Uh, geëlimineerd, um, kennelijk um, uh, ritueel gewassen en uh, uh, in de zee gegooid. En, en in die paar uur ook nog eens DNA-test uh, afgenomen. Maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit dat een beetje op hun hoofd krabben... en denken van ja, is het hem wel? Ik bedoel, we krijgen nu de bevestiging van Al-Qaeda dat, ja. dat het hem is. Uh, maar ik vind, um, ik, vind het niet, ik vind het niet raar dat mensen erom vragen. Ik begrijp het heel goed. Want het is eerder natuurlijk in allerlei andere gevallen wel gebeurd. Ja. In die zin is het verrassend nou, dat ze hier zeiden. Ja, maar ja, Obama is heel presidentieel. Hè? Die zegt: van, uh, Ik laat het niet zien. Ik uh, doe niet aan trofeeën. Ik ja. ben een beschaafde man. Dit was een hele nare operatie. Maar. Uh... Nou, hij zei: Zo zijn ja. wij niet. Ja. En, en, en, wie bedoelt ja. hij dan als hij het over wij heeft? Uh, wij, de Democraten. De, de Westerse de de wereld. Niet de nou ja, nou ja, kijk, ik bedoel: het bewijs nee, het be De Westerse wereld die martelt mensen in guantanamo bezonder omhoog. kom Laten we niet hypocriet doen. Maar je kan niet zeggen: We gaan de beschaving naar Irak en de beschaving naar Afghanistan brengen en dan vervolgens... Uh, de mensen. Maar dan, als het had, trof... je berichten. dan nee. had je moeten berechten. Dan had je hem gewoon ja, in moeten ja, nemen. We je weet ook niet wat er gebeurd is. Precies. Jij oordeelt nee. nu al over nee, of hij nee. ja, standrechtelijk geëxecuteerd is of niet. Dat Kijk, weet je, je zelfs niet. Human Rights Watch, ja, de kritische club, uh, zegt... er zijn nog niet genoeg details over de legitimiteit van die executie. Hè, of als een executie of als het zelfverdediging... Dat moet nog ja. gewoon meer details van naar buiten komen. Als het ooit naar buiten komt. Eén ding is zeker, al die seals, die sea and land uh, commandos... van de Amerikanen waren helemaal wired aan alle kanten. Dus er is heel veel materiaal. Dat kan niet anders. Het is allemaal gefilmd. Ja, ja, hebben ze zien anders. zitten kijken... Tuurlijk. ook naar de beelden Tuurlijk. en luisteren. Maar komen die ooit of niet? Ik denk dat het heel verstandig is... dat Obama stelt zich presentieel op Het komt nu ook naar hem toe. Al-Qaeda heeft vandaag... een verklaring doen uitgaan waarin ze zeggen... hij is dood, er komt nog een uh, radioboodschap... Uh, en uh, Amerika zal het voelen. Opvallend is ook dat ze in een eerste reactie zeggen... we gaan in Pakistan de aanval inzetten... en niet in het westen. Hoe, hoe, hoezeer zijn ze nog in staat tot echt grote operaties? Ik heb vandaag een filmpje zitten Kijken van, van de contra-terrorisme-expert van het Witte Huis eind april. Uh, uh, dat kan je gewoon zien op C-SPAN. Eind april uh, een lezing. En ja, die zegt van: Het centrum is aanzienlijk verzwakt. Die, jongen, of die man die wist natuurlijk toen al dat Obama, uh, dat ze daar achteraan zaten. Maar uh, het gaat nu vooral om Al-Qaeda op het Schiereiland, Arabisch Schiereiland. Uh, Al-Qaeda in Somalië. Uh, en Al-Qaeda in, uh, in Mali en, in, en ja. in Niger en dat soort landen. Kijk, daar moeten we het met z'n allen heel erg over hebben. Want die, die, die organisaties. Zijn er nog, ja, ga ik gewoon door. Hè? Dat is het vervolg, maar toch even, want, want jullie ja. zeggen, uh, Paul en, en Harm, een beetje uh, snel, uh, joh, uh, of u geëxecuteerd is, moet nog blijken. Uh, er is ook wel veel al wel bekend, en ook erkend overigens door de Amerikanen, uh, dat hij, in tegenstelling tot eerdere berichten bijvoorbeeld niet gewapend was, uh, uh, dat hij uh, de zou verzet gepleegd zijn, maar dat is ook niet door hem gebeurd. Uh, Knoops, ja, de, de Nederlandse rechter. Die de heeft advocaat. Gezegd, advocaat de adv, ah, sorry, huh. de advocaat. Die heeft gezegd: van ja, uh, uh, Obama heeft ook in een verklaring uh, toegegeven dat hij na een vuurgevecht. Is uitgeschakeld. Ja. Dat wijst, zegt ook hij. Toch ja, lag heel een, een pistool executie. in de buurt, maakte die beweging daarheen. Kijk, we, we moeten niet vergeten, we hebben ook al die vrouwen nog, hè. Die, die, die, die zitten ergens in Pakistan. Die zullen op een gegeven moment vrijkomen. Gaan die mensen nog verklaren in het openbaar. Maar, maar, maar ja, vinden vind, jullie, vind, he, vind he? jullie het Wat belangrijk dat dat vast komt te staan? Of die inderdaad, bij wijze van spreken standrechtelijk geëxecuteerd is? Ja, ja, ja absoluut. Ja. Kijk, het is, het is een koud kunstje voor Amerikanen om bijvoorbeeld nu even Gaddafi om te leggen. Ja. Als we dat nu beslissen, als Obama dat nu beslist... dan kan het om tien voor half vijf geregeld zijn. Alleen het feit dat je weet dat het kan wil niet zeggen dat je het moet doen. Want je, je moet je ook vergewissen van de lange termijn effecten. En waarom hebben ze het hier dan gedaan? Nou, ik denk dat ze uh, hier... Uh, ze hebben altijd gezegd, dit is geen oorlog, die is. Dit is een oorlog tegen het terrorisme. Daarvoor gelden in de hoofden van de Amerikanen andere wetten, andere regels. Geen Geneefse conventies. En dus kun je ze ook wat op Guantanamo op heen. Was het beter geweest, vind jij, als een hem wel hadden genomen? Ik denk dat het beter was geweest als er een proces was geweest. vind ik wel zo netjes, als beschaafde westeling. Ja. Alleen al, alleen al het probleem waar je hem gevangen zet? Dat was natuurlijk. lijkt me onmogelijk nee. geweest. Ik bedoel, de, de, de consequenties daarvan als je, als je hem arresteert en ergens vasthoudt. Hadden ah, ze hem uit moeten leveren aan Pakistan? Ik bedoel, je hebt hem in Pakistan gearresteerd. Mm -hmm. dus waarschijnlijk ook juridisch niet helemaal dicht, denk ik. Mm -hmm. Uh, Niks nou ja, recht. dat is zo'n maf land. Daar hebben ze drie CIA's die elkaar tegenwerken. Ja. Uh, Pakistan wist het en wist het niet tegelijk. En uh, is een totaal onbetrouwbaar land, maar wel eng. Want een atoomwapen. En daar wil Amerika vriendjes mee blijven. Enerzijds en tegelijkertijd weten ze dus dat die man uh, daar geherbergd wordt. Maar hoe en, uh, was dat gegaan Paul? Ze, gaan, Want ze dus, hebben nu het al, al, al, al nu grote problemen met die guantanamo b gevangenen Die ja. Amerika wil ze eigenlijk niet hebben hè, op eigen nee. grondgebied. En dan heb je de grootste terrorist ter wereld gearresteerd. Nou, het zou een goed argument kunnen zijn dat, dat je uiteindelijk uh, erachter komt dat hij inderdaad standrechtelijk is geëxecuteerd ge ge omdat ze wilde voorkomen dat er een bedevaars wordt ontstaat. En dat die in die rechtszaak wel... bleek bijvoorbeeld dat hij helemaal niet te koppelen is aan uh, 9/11. Waar ja. die ook nooit voor is aangeklaagd. Ja. Ook ja. Nog maar eens. Ik denk dat je uiteindelijk voor Obama dit een, een fantastische uh, ja. operatie het is, geweldig, is geweest. Ja, voor zijn uh, en, en, en al dit, dit gepruttel van hoe dat allemaal zit, dat vergeten we. Geprutel meneer. Nee nee nee. Dit nee, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. is Dit nee, is heel militair, belangrijk. Heel Het gaat niet om iets kleins. Het is internationaal ja. recht. Kom op. Het is ook belangrijk. Het is ook belangrijk, maar Uiteindelijk, als je nou, dan politiek... moet je bij de Amerikanen op dit moment volgens mij niet meer aankomen. Ja. En terecht, want die hebben nog wel een appeltje, er dus is al wat gebeurd ook daar. Hè? Ja. Dus je moet je ook verplaatsen in dat gevoel. Ja, die maar laten we ook niet de andere, andere kant, afgoed, kant vergeten. Ja, nee, wordt, natuurlijk. Nee, maar laten we ja, ook niet de, de andere kant vergeten. Ik ja, bedoel, Amerikanen hebben natuurlijk elders ook het een en ander teweeg gebracht. Dus dat verhaal mogen we ook niet vergeten. Het is geen de Journalisten, als ik lees de New York Times, zijn ze verbaasd over het manier waarop we in Europa zuinigjes doen. Ze Zij zeggen, daar. dus oorlog met de terroristen, dus een grote overwinning. We handen. zullen zien of, of dit ooit nog uh, helder wordt en wat dan het uh, resultaat daarvan is. We gaan naar kleiner leed, binnenlands leed. De schermutselingen tussen de Partij van de Arbeid en de PVV. Het is natuurlijk bekend dat die twee elkaar niet echt heel erg mogen. Deze week bleek dat weer. Wilders feliciteerde Cohen met het 65-jarig bestaan van de Partij van de Arabieren. Mm -hmm. Dat is een grap. En Meili Vos, uh, ex-Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid... die zei dat PVV's op 4 mei beter niet mee kunnen doen aan de dodenheid. Denking, want in het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat we dan de slachtoffers van het socialisme herdenken. Er staat wel nationaal socialisme, ja. maar dat nationaal staat dan tussen aanhalingstevens. De moet herdacht worden. Ja. Wat zegt dit over het politieke debat in Nederland? mee de Bosch gepolariseerd, maar dat is het al een hele tijd. Uh, dit is geknetter. Uh, Wilders uh, bestaat bij het feit dat hij uh, provoceert en zichzelf het, nieuw, het nieuws in treitert, zal ik maar zeggen. Dat doet hij dan op zo'n manier ook weer. Uh, ik zag ze wel naast elkaar zitten op de dodenherdenking. Uh, dus ze waren ja, Wilders zat naast Barbier uh, Cohen. Ja, ja. Ja, ja, ze waren naast elkaar geplaceerd. Dus dat vond ik wel een. een, een nou ja, als je over nadenken. Het, het 4-5 mei-comité had daar toch grappig uh, dat uh, goed gedaan. <laughs> Um, en met een uitgestreken gezicht. En wat vond je van het pleidooi van Melly Vos? Dat die PVV's daar maar weg moeten blijven? Nou, ik vind dat... Kijk, de PVV is natuurlijk begonnen met in het verkiezingsprogramma te zetten... dat, uh, uh, dat via mij de nationaal tussen de socialisten worden herdacht. Dat, ja, daar begint het mee. Zij provoceren ook daar weer. Me Meili provoceert terug, krijgt de halve wereld over zich heen. Ja, want dat ja, schreef ik ze niet al. Ze, ben ze het maakt in... daar een punt, dat wil ja, ik zeggen. Ja, ze precies. Daar een punt. Ze provoceert niet. Ik bedoel, er is constant tegen ons gezegd dat je de, de PVV inhoudelijk moet aanvallen. Vervolgens doet Meili Voss dat. Ik ben er heel blij mee dat er politici zijn... die uh, niet zo'n Gandhi-air over zich heen willen hebben... maar gewoon er tegenin gaan en, en, en wijzen op... Gandhi-air? Uh, ja, de, over dat ze de, de, de bovenpartijen uitstijgen. En zal, bla, bla En dat zij er gewoon op wijs wat in hun verkiezingsprogramma staat en dan een, uh, een beroep doet op hun pieëteit. Ze heeft niet gezegd blijf weg, ze doet er een beroep op. Ja, het zou verstandig doen, zijn als je Ja, wegblijft. precies. En wat ja. krijgen ze er tegen? Hoe bedoel, oud is het verkiezingsprogramma ook alweer waar we hier over spreken? Nou ja, het is nu 4 mei, dus of het was nee, 4 mei, het, is het lijkt me. anderhalf jaar, hè? Ja, ja. ja nou, maar God, dat God, maakt toch niet uit? belangrijk. De marketeer Meili Vos, die weet ook qua timing wel precies wanneer ze dit puntje moet maken. Als je als een kopje zet, dan is dat net zo onethisch of onkies als je zo'n zin in het verkiezingsprogramma. Onkies vindt. En zij is dat ook. En ze laat zich uit de tent lokken. Maar onkiespaal vanwege de, de timing. Niet vanwege de inhoud van het he? argument, maar omdat ze het vlak voor de doden ja, herdenkingen. Ja, ja. ja, maar timing is een onderdeel van politiek bedrijven. En ze komt op 3 mei ineens met dit punt naar buiten. Terwijl ze dit waarschijnlijk ook in december al had kunnen opperen, maar dan had geen aandacht gekregen. Dat, dat nee, maar zo niet, zo nee, maar niet. dat politiek. is logisch. Dat is politieke timing. Dus ze kun je haar niet kwalijk nemen. Maar wat ik gewoon Maar daar hebben jullie, Harm en Rasna, wel begrip voor. Dat vind je geen provocatie, maar. Wilders doet veel wel provocaties. Nee, ik vind het geen provocatie. Deel We dus, zijn niet anders vergelen. van hem gewend. Maar ik vind het goed dat er politie zijn die er nu tegenin gaan. En die dat inhoudelijk doen. Ja, maar ik wilde gewoon iets boven gaan zitten. Hè. Het ja, niet, ik, ben, ik beschouw dat. Je toch, bent een, een beetje de candy houding aan. Nemen. Nee, nee, nee, ik hm. beschouw dat als journalist. Ik bedoel, bedoel, moet ik meedoen met het meningscircus? Ik weet het ah, niet. Ik een... vind het vooral een teken dat er zelfs op 4 mei gepolariseerd ja. wordt. Dat vind ik gewoon heel kwalijk. Bedroeging en als dus boven. koningin Beatrix, hè, waarvan al zo lang het gerucht gaat dat ze dus uh, troonafstand wil doen, niet die troonafstand wil doen. Uh, niet die applicatie wil laten doorgaan, maar dan snap ik dat wel. Want ze, het is zo ongelooflijk geprikkeld allemaal op dit moment. moet ze uh, ook... Jij denkt dat als, als, als koningin Beatrix oh, ja. nu aftreedt, dat de, de rotzooi alleen maar groter wordt? Natuurlijk, dat gaat ze, ook zo. Dus zoveel invloed heeft ze nog wel als nee, nee, koningin. Nee, dat niet, maar ik bedoel, er komt een vacuüm, willem alexander moet moeten instappen. Maar wat is het goed alternatief, doen. vraag ik me af? Dus, uh, er worden uitspraken gedaan door de PVV, en de anderen moeten gewoon stil zijn. Nee, ja. mij Vol zegt bij Pauw Witteman op diezelfde avond dat zij dan weer vernomen heeft dat ja. Hero Brinkman haar een moffoer heeft ja. genoemd. Ja. En vervolgens kan ze dat ook niet hard maken. Wat is dit voor een. Ja, precies. In NRC staat die geciteerd waarin hij zegt dat hij heeft gezegd dat van, ja, ze moet uitkijken dat ze niet een moffehoer wordt genoemd. Dus, ja, maar dat, dat is iets is anders dan dat die haar een vindt... zoals zij leren ja, jongens Dit is, we, is we, het niveau waarin het debat ja, maar dat dit, niveau, we zakken dat niveau Ik vind het heel erg vreemd dat de PVV het, het niveau al uh, jaren... inmiddels naar een infantiel niveau heeft laten zakken. En, en op het, van het moment als de de van de keert, dat de PvdA een keer een in doet, het verweer... is het PvdA, weet je wel, de Zwarte Piet. Ik vind het bizar. En dus verbaast het mij ook niet dat hele andere partijen... op dit moment erg goed in de pol staan. Nou, maar dat is niet omdat de PvdA nu te keer gaat tegen de Pvd. Ja, dat, is, bedoel, dat is omdat Job Cohen uh, niet bepaald een fantastische leider is gebleken. Ik bedoel, die, die zakken ja, ja. altijd. Maar even voor de helderheid, want Harsla, jij zegt ja. van het is juist heel goed dat uh, in dit geval Meily Vos, niet zoals veel politici doen, denken, wij staan boven uh, ja. de PVV, Dus mm -hmm. dat ze er uh, tegenin gaat. Mm -hmm. Je vindt het dus ook van haar geen provocatie? Ik vind het geen provocatie, ik vind het een, een reactie van haar. Ik bedoel, dan kunnen we het hebben over de timing. Ik heb, ik heb daar niet zo moeite mee. Nou, jij nee. zou het ook toejuichen als andere politici... op dezelfde manier tegen de PVV tekeer zouden gaan. Ik vind haar manier een heel inhoudelijke manier. Ze heeft iets gehaald uit het verkiezingsprogramma... en gaat daar met argumenten tegenin. Dat, ja, dat verwelkom ik, absoluut. En je bent ook eens met dat die PVV's... eigenlijk niet bij die doden dingen zouden moeten nee, dat ga zijn? Ik, nee, dat, uh, uh, zover wil ik niet gaan. Ik, uh, ik begrijp haar uh, beroep erop. Ik, ik, nee, daar heb ik zelf zeg maar niet... Um, zover wil ik niet gaan. Ik, uiteindelijk moet iedereen het zelf weten... Maar die PVV's die dan vervolgens weer over al die toespraken beginnen. Uh, die dan niet door de beugel kunnen. dat vind ik ook verschrikkelijk. Ja. Weet je, echt, nou ja, nogmaals. Het van beleven van is zeer. Ja, en, en die burgemeester van de beeld. Houd toch op, jongens. Het is echt, ik vind het echt heel erg. Uh, treurig. Al kijk bedenkelijk. Nee, ja, ik vind het in die zin ook treurig. omdat we zoveel ernstig belangrijke zaken. Te, uh, op dit moment op te lossen ja. hebben in deze samenleving. En hier valt de hele natie over. Over een NSB-zoon die in Culemborg ook wat te zeggen wil hebben. Dat schijnt ook dan niet te kunnen. Uh, het heeft hem, nee, dat heeft geen niveau wat mij betreft deze week. Wij gaan uh, dan ook de discussie hier afsluiten. <lacht> treurige treurig genoot. Ik, ik, ik dank jullie alle drie. Harm Ede Botje is redacteur bij Vrij Nederland. Hasna Bouwassa is journaliste voor de website Frontaal Naakt. En Paul van Gessel is hoofdredacteur van BNR. Dit en was de tros. Na, <lacht> dit was ja. nog steeds gewoon de AVRO. En zo direct kunt u luisteren naar de NOS. Dat is het Radio 1 gepresenteerd door Rick van der Westerlaken. Ja. Rick, jullie gaan het ook over de omroep hebben. Absoluut, Jan. We gaan het over de tros en de AVRO hebben. We spreken met. Met Henk Haaghoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. En met mediadeskundige Piet Bakker. Ook besteden we aandacht aan de voor- en nadelen van particuliere investeerders in de gezondheidszorg. Onder andere met Wilna Wind van de Nederlandse patiënten Consumentenfederatie. En we hebben natuurlijk ook het laatste nieuws uit Syrië, waar weer gevechten worden gemeld. Zo direct allemaal in het Radio 1-journaal. Het Google-lied en de satire kwamen vandaag van Henry van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak, Susanne Mathijs Linette Lynette van der Wal en Marjan Luijf. Zo direct dus het radiomechanaal veel plezier erbij en bedankt voor het luisteren naar vrijdagmiddag live. De tand des tijds. Een radiotekening. Zo. Even lachen naar het vogeltje. Did you see the pictures? Yes. Wat was je reactie als je het zag? Het was hem. Dames en heren, we hebben hem. Heb je hem nou? Nee, ik heb hem nog niet goed. Het is het gezicht van het kwaad, dus het moet er goed op staan. Kijk, het is geen gezicht. Daar kan ik niet mee aankomen. Zit er niet zo'n rode oogjes correcter op je geval? Ja, maar als je dat indrukt... Kijk, oh. dan hou je geen niet meer over. Zitten ze naar nou mee te kijken in de situatiekamer? Ik haat het als ze op mijn vingers kijken. Er zit een vinger voor je lens. Kijk, ik heb hier een foto op mijn display van hoe ze naar ons zitten te koekeloeren. komt die er nou weer op bij jou? Kan iedereen zo maar meekijken? De techniek staat voor niets. Shit, mijn onzichtbare helikopter is geloof ik in de fik gevlogen. Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Media. Radio 1, het NOS-journaal. De Avro en de Tros gaan fuseren. Tenminste, als de politiek de omroepwet zo wijzigt... dat er geen kleine omroepen als poont meer bijkomen... en dat de grote omroepen meer zendtijd krijgen dan de kleine. De fusie gaat banen kosten, maar hoeveel is nog niet bekend. Avro en Tros blijven als merk bestaan.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 anwb De langste files staan in het zuiden van het land. In de Randstad zijn de dagelijkse files minder lang dan gebruikelijk. In totaal is er nu 74 kilometer. Enkele bijzonderheden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Nog steeds een file tussen Maastricht Airport en Eurmond van 9 kilometer. En ook de andere kant op tussen Born en knoopend Knoop, Kerstheide staat 6 kilometer file. De A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Knoop en Iepenburg, staat 5 kilometer. En door een ongeluk op de A15 Golkum richting Nijmegen staat tussen Afrit Leerdam en Meteren 4 kilometer door een ongeluk. Dan nog de melding dat de N319 van Zutphen naar Winterswijk tussen Vorden en Ruurlo in beide richtingen dicht is. Nu bij twee jaar NRC de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand.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 Rick van der Westerlaken. Een heel goedemiddag. De publieke omroepen Tros en Avro willen vergaand samenwerken... om bezuinigingen te realiseren. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. En er is veel kritiek op de douane. Want gisteren werd in Rotterdam een container doorgelaten uit Japan... waarbij later radioactieve straling werd gemeten. En in Limburg hebben VVD, CDA en PVV hun bestuursakkoord gepresenteerd. Dat en meer in dit Radio 1-journaal tot half zeven vanavond. Ze willen meer zendtijd, minder macht van de overkoepelende Nederlandse publieke omroep en minder toezichthouders. Onder die voorwaarden willen Avro en de TROS fuseren. Het kabinet vraagt de publieke omroepen om 200 miljoen euro te bezuinigen en wil dat er nog maar acht omroepen overblijven. De Avro en de TROS kwamen vandaag met hun oplossing. Een verslag van Matthijs van de Wiel. Goedenavond allemaal. Op het plein of in de zaal zit je schat. Er is geen grotere afstand denkbaar dan tussen de wereld van het levenslied, waar de Tros het patent op heeft. Goedenavond, welkom bij de Malerweek bij de Avro. En de wereld van de klassieke muziek, waar de Avro zich mee profileert. Bij de tros wordt hier en nu staan de directeurs van beide omroepen, Willemijn Maas van de Avro en Peter Kuipers van de Tros, gebroederlijk naast elkaar. Ze willen fuseren. Een wereld van verschil tussen twee omroepen. Wat, wat deelt u eigenlijk? Wij delen één Vandaag, we staan hier in het decor van één Vandaag. Wij delen uh, de levende klassieke muziek op Radio 4. En als je naar nou onze programmering kijkt, dan zijn daar uh, enerzijds enorme verschillen. Dat is het juist mooi. Maar er zijn ook veel programma's waarvan je zou kunnen zeggen... nou, dat zouden we echt gezamenlijk kunnen maken. En dan zouden er ongetwijfeld accentverschillen kunnen zijn. Maar daar kunnen we heel goed, uh, juist uh, gezamenlijk zouden we die kunnen maken. Ja. U doet precies het tegenovergestelde van wat andere omroepen doen. Die profileren zich. U zegt, ja, wij gaan samen voor iedereen wat maken. Wat wij zeggen is, er is een... Uh, er Regeerakkoord, en daar staat maximaal acht. En wat wij zeggen, wij nemen verantwoordelijkheid. Uh, want als iedereen achterover gaat hangen... Uh, en iedereen zegt, nou, ik ben te belangrijk voor... dan komt de, de maximum acht komt niet in zicht. En dan ontstaat er een andere situatie... dat of de minister zegt, ik ga fusies gewoon verplichten... of er komt de situatie, uh, wat de VVD wil, uh, alleen de vijf allergrootste. En we zien wel wie dat zijn. Wat wij hebben gezegd is, we gaan kijken met deze fusie. We hebben veel overeenkomsten... Wij willen gewoon proberen onze programma's overeind te houden. En dat betekent ook dat we zoveel mogelijk besparen... als het gaat over stafdiensten en dat soort dingen. Weet u al of er mensen uit moeten bijvoorbeeld? Nou, dat er mensen uit gaan moeten... dat zal sowieso als er 200 miljoen bezuinigd moet gaan worden... door de omroepen gezamenlijk. Maar dat zal zeker ook met fusie... kijk, fusie moet efficiëntie opleveren. Dus dat, dat zal niet zonder gedwongen ontslagen gaan. U komt tegelijkertijd met een enorme wensenlijst aan Den Haag. Minder toezicht, meer beschikking over het eigen geld. Minder overkoepelende publiek... Omroep. Als we daar nou niet mee akkoord gaan, want het is nogal wat wat u vraagt, hè? Nee, voor een deel staat het gewoon in het regeerakkoord. Er staat, er staat echt uh, de macht van uh, zendercoördinatoren, de macht van de NPO moet terug. Dat staat gewoon in het regeerakkoord. Wij zeggen alleen boter bij de vis. Als ze zegt terug naar acht, zeggen we oké, okay, dat is goed. Uh, maar dan kan het niet zo zijn dat partijen die zeggen, omroepverenigingen zeggen... ja, uh, uh, halen jullie de kastanjes maar uit het vuur, dat die zeggen van... maar we hebben wel dezelfde positie als de partijen die zeggen... wij, wij gaan die grote stap maken. Dus het enige wat wij vragen is, beloon ons. Daar nu voor. Ja, in welke vorm? In de vorm van meerzendheid en meer geld. Het kan niet zo zijn dat als een partij besluit zelfstandig te blijven, dat hij dan vervolgens zoveel van de NPO krijgt dat de verschillen met gefuseerde partijen er niet meer zijn. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, de AVRO en de TROS die hebben eigenlijk geen bestaansrecht. want die profileren zich niet uh, ideologisch, niet godsdienstig, niet politiek. Die mensen hebben volstrekt ongelijk. Kijk even naar de kijkcijfers. Kijk die feiten die, uh, uh, die liggen niet. Uh, wij zijn de best bekeken omroepen. Mensen genieten van onze programma's. Ja, er zijn veel mensen die vinden dat mensen niet meer mogen genieten van onze programma's. Ik denk als je niet bij een politieke partij of een religieuze groep bent aangesloten... of waar je je mee verbindt, wil natuurlijk niet zeggen dat je geen profiel hebt. De AVO heeft zich geprofileerd als de omroep op het gebied van kunst en cultuur. En dat zullen we ook blijven doen. Wat is er nou een fusie als de merknamen blijven bestaan... en de programma's niet worden samengevoegd? Dat is een verkeerde gedachte, omdat je bij een fusie... hoef je niet altijd de merken bij elkaar te voegen. Unilever heeft 25 ijsjes, hebben allemaal 25 in verschillende namen, waarom zou je een fusie zou dat betekenen... dat je merken op elkaar moet gooien? Sterker nog, de kijker raakt alleen maar door een verwarring. Dus waarom zou je het doen? Wat is de grote winst voor u? De grootste winst is dat wij, doordat wij dit, deze beweging willen gaan maken... juist een groter gedeelte van onze programmering... en ons profiel overeind kunnen houden. bij Maas van Avro hoorde u. En straks praten we verder over deze fusie tussen Tros en Avro. Het is acht minuten over half vijf. Ondanks controles is deze week toch een radioactieve zeecontainer doorgelaten... in de haven van Rotterdam. Volgens de importeur die de besmetting ontdekte... zijn er meer besmette containers doorgevoerd. Joost van Doesburg van vervoersorganisatie EVO maakt zich zorgen. Nog niet zo lang geleden heeft echt de voedsel- ons beloofd. Um, en die hebben echt gezegd... EVO, alle containers uh, worden gecontroleerd. Uh, uw leden hoeven zich geen zorgen te maken... En het is wel erg bijzonder dat de eerste container die besmet is, ook gelijk de controles weet ja, te rondlopen, als het ware. De protocollen deugen niet. En onze leden maken zich ernstige zorgen of hun personeel wel veilig met vracht uit Japan kan werken. En dat was uh, Joost van Doesburg van de Vervoersorganisatie Evo. Aan de telefoon nu Willy Rovers, algemeen directeur van de Douane. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u hoort het al. Hè? Ze hebben weinig uh, vertrouwen in de controles bij, uh, bij de vervoersorganisatie. Kunt u dat begrijpen? Nou ja, als ik kijk naar het, het incident wat, zich, wat heeft plaatsgevonden, dan, dan begrijp ik dat wel. Uh, dat is natuurlijk iets wat, wat niet had, had mogen gebeuren. Uh, als ik kijk naar de afspraken die we met publiek-private partijen hebben afgesproken... Uh, dan zou die onrust wat minder moeten zijn. Omdat we met alle partijen gezamenlijk toch nog wel degelijk een, een stevige controleaanpak hebben. Ja, een stevige controleaanpak. Toch is deze container er doorgeglipt. Hoe is dat gekomen? Ja, dat is heel, heel vervelend door een, door, een, door een menselijke fout. Het systeem als zodanig heeft wel gewerkt. U moet zich voorstellen, de meeste containers die de Rotterdamse haven verlaten... die verlaten de haven via nucleaire poortjes van de douane. Het signaal gaat af op het moment dat er sprake is van verhoogde straling. Dat signaal is ook afgegaan. Alleen ten onrechte heeft de douane op dat moment de container niet tegengehouden aan de poort. Onze controlekamer heeft dat opgemerkt... En die heeft alsnog uh, de container getraceerd en een controle uitgevoerd, een aanvullende controle uitgevoerd. Uh, en inmiddels uh, staat de container ook weer, uh, weer bij de douane terug. Ja. Uh, ja. Maar nu je hebt het over één container. Volgens ja. de importeur die we gesproken hebben, uh, die die besmette container heeft opgemerkt, zijn er in totaal vier besmette containers door de controle gekomen. Hoe verklaart u dat? Nou, en, uh, er is uh, sprake van, uh, van één uh, besmette container die, die er doorgekomen is. Dat is het, uh, het incident uh, waar ik het zojuist over, uh, over had. Uh, andere containers die doorgelaten zouden zijn uh, herken ik uh, niet. Uh, de procedure zoals ik die net heb omschreven, uh, die werkt. Uh, op dit moment weet ik dat er uh, enkele containers staan om uh, nader gecontroleerd te worden... om te kijken of er uh, sprake is van verhoogde straling, zodat ze uh, adequaat behandeld uh, kunnen worden. Mm -hmm. Maar het is mij niet bekend dat er uh, nog meer containers doorgelaten zouden zijn. Het zou ook heel bijzonder zijn omdat de container die we doorgelaten hebben door een menselijk falen, dat we die vrij snel daarna ook achterhaald hebben. Neemt u als douane nu ook nog maatregelen om ervoor te zorgen dat dit dus niet nog een keer gebeurt? Ja, uiteraard. Hè, want dit is natuurlijk toch gewoon een, een heel vervelend uh, incident. Dus dat betekent dat wij intern uh, nog heel goed kijken van, uh, hoe dat we dit, uh, dit echt kunnen uh, voorkomen. Uh, dus alle procedures worden nog een keer uh, aangescherpt en, uh, en doorgelopen. Onze medewerkers zijn zich daar bewust van, uh, ja, van de zorgvuldigheid die uh, hierbij hoort. Ja, en dan nog, hè, hoe vervelend dan ook, het is een, uh, een incident uh, door menselijk falen. Dus helemaal voorkomen kun je het niet, maar we doen er wel alles aan om dit in de toekomst uh, te voorkomen. Ja, eerder uh, bleek uit een uh, reportage van Nieuwsuren... dat de jaarlijks tientallen containers met uh, radioactieve straling... sowieso niet worden opgemerkt door de poortjes die jullie gebruiken. Uh, uh, hoe is dat nu? Ja, dat is een, een heel ander dossier. Daar ging het met name over de schoot die in de containers zelf zit. En uh, waarbij onze poortjes niet altijd in staat zijn om uh, die, uh, die straling ook daadwerkelijk op dat moment al te meten. Uh, daarover zijn, zijn afspraken uh, gemaakt en worden op dit gemaakt, uh, moment gemaakt. Ook met uh, bedrijfsleven wat uh, te maken heeft met die schoot. Omdat, uh, ja nogmaals, die poortjes zijn uh, een onderdeel van een keten. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het soms logischer en beter is om een fase eerder of een fase daarna nog een diepgaandere controle in, uh, in te stellen. Hier gaat het uitdrukkelijk niet om de lading. Hier gaat het om uh, nucleaire sporen die uh, gevonden zijn aan de buitenkant uh, van, de, van de container. En in zoverre is het dus een, een heel ander uh, item. Uh, het schoot destijds was uh, niet gekoppeld aan uh, de nucleaire ramp in uh, Japan. Okay. En daar hebben we het nu uiteraard wel over. Willer Rovers, algemeen directeur van de Douane. Dank u wel voor uw uh, commentaar. Graag gedaan. We gaan naar Brazilië, want daar is een grote overwinning... voor de Braziliaanse president Dilma Rousseff. Voortaan mogen ook homo's en lesbiennes in Brazilië... een samenlevingscontract sluiten. Nou, De kerk was daar altijd fel op tegen, maar die heeft nu dus... aan het kortste eind getrokken. We gaan naar correspondent Mayon van Rooijen in Rio de Janeiro. Marjon, ja, hoe heeft de president dit voor elkaar gekregen? Nou ja, het is het al gerechtshof. Die heeft gewoon unaniem besloten dat het ongrondwettelijk is... om homoseksuelen en lesbiennes nog langer uit te sluiten van het recht... op het sluiten van een samenlevingscontract. Want het gaat nog niet echt om homohuwelijk. Nou, in de Braziliaanse grondwet staat namelijk dat mannen en vrouwen... het recht hebben op het stichten van een gezin. Daar heeft de kerk zich altijd aan vastgehouden. Maar het Hof zegt nu... Uh, dat, uh, het alleen over, dat er als er alleen over man en vrouw wordt gesproken, dat dat uh, een beetje beperkend is en bovendien discriminerend en in strijd met alle andere principes in de grondwet. Zoals, daar staat ook, uh, mensen hebben het recht gelukkig te zijn. Nou, een van de leden van het Hof formuleerde het zo, het seksuele orgaan is een bonus, is een cadeautje van de natuur en mag geen repri reprimande van de goden zijn. Het gaat erom om ermee te genieten in alle vormen. En dus heeft de, de, de president eigenlijk niet zelf daar de hand in gehad. Kijk, het, het was de deelstaat Rio, een, een belangrijke stad was waar het gaat om homocultuur... ...die twee jaar geleden deze kwestie heeft aanhangig heeft gemaakt bij dat hoge rechtshof. President Dilma is altijd voor gelijke rechten geweest van homo's. Uh, heeft ook altijd voor abortus gepleit. Maar onder druk van de katholieke kerk, dat was echt een hele heftige campagne... ...heeft ze tijdens haar verkiezingscampagne uh, al dit soort punten in moeten slikken... Uh, want de kerk liep met name te hoop tegen het idee dat homoparen dan uh, kinderen mogen adopteren. Nou, dat was des duivels natuurlijk. Ja. Uh, nu, is deze, uh, nu is het met, dat, met die, hè, die adoptie met deze uitspraak nog niet echt geregeld. Uh, zoals het echte homohuwelijk dus ook nog niet geregeld is. Maar het Hoge Rechtshof heeft nu het parlement bevolen om als de hazenwind. Wetgeving te gaan maken. Hmm. En het heeft bevolen dat die wetgeving op alle punten positief voor homo's moet uitpakken. Nou, in de homobeweging wordt dit wel geïnterpreteerd als dit betekent dat we hè, behalve dat we kunnen erven, pensioenen en noem maar wat kunnen krijgen, dat we ook kunnen adopteren en dat de volgende stap het echte huwelijk is. Zou je nou kunnen zeggen dat de macht van de Katholieke Kerk in Brazilië tanende is, Marjon? Dat, ja, dat kan je echt zeggen, want als je nu kijkt, joh, op Facebook en Twitter de reacties, vrijwel allemaal positief. Uh, toevallig zitten alle bischoppen nu bij elkaar uh, ergens bij São Paulo in de buurt. Nou, die mopperen natuurlijk van vernietiging van het gezin. En de kerk is niet tegen geluk, maar er is geen geluk als het uh, niet man en vrouw is. Maar ja, ze hebben in stof moeten buiten gewoon. Marjon van Rooyen vanuit Rio de Janeiro. Straks de kerncentrale in Borselen stuurt binnenkort weer splijtstofstaven naar een opwerkingscentrale in Frankrijk. Maar eerst het verkeer. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, de langste files staan nu in het zuiden van het land. Er staat in totaal in Nederland zo'n 70 kilometer file. Dat is iets kalmer dan normaal gesproken. Opvallend is een hardnekkige file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maastricht Airport en Born, 8 kilometer... En ook op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... tussen Knoop Eckersweijer en Best-West. Vier kilometer door een ongeluk. De andere kant op staat de kijkersfile drie kilometer tussen Bokstel en Best. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is veertien minuten voor vijf. Arthur Lawrence, schrijver van de tekst van de musical West Side Story... is overleden. Maria... I just kissed a girl named Maria And suddenly I found how wonderful a sound can be Maria. I like to be in America Okay by me in America Everything free in America For Forest trophy in America okay. Ja, wat bekende muziek uit uh, West Side Story. Uh, Arthur Lawrence, uh, de schrijver ervan, had een uitgebreide carrière op de radio en in Hollywood. Maar uh, zijn grootste verdiende behaalde hij dus op Broadway. Met onder andere de West Side Story. Joop van den de Ende Theaterproducties haalde West Side Story naar Nederland. En uh, directeur Erwin van Lambaard hebben we aan de telefoon. Goedemiddag. Een hele goede middag, hallo. Hallo, ja, bij de West Side Story denkt iedereen uh, gelijk uh, aan de componist, Leonard Bernstein. Uh, was het, uh, wat is de bijdrage van Arthur Lawrence geweest? Ja, dat is echt best een hele belangrijke geweest. Ik weet ook dat Arthur Lawrence en Leonard Bernstein hebben een aantal jaren over het project toen ooit gesproken. Dit is in 1957 in première gegaan en eigenlijk is het best sneu. Want iedereen heeft het inderdaad zoals je zegt over Leonard Bernstein of over Steven Sondheim, die met Arthur Lawrence toen de teksten heeft geschreven. Maar de man die het eigenlijk initieerde, en dat was Arthur Lawrence, eh, die hoor je eigenlijk bijna nooit. En dat was heel belangrijk, hij schreef het verhaal de belangrijkste karakters en ook de verhaalontwikkelingen, die komen echt uit zijn pen. En, en zit de kracht van de West Side Story dan uh, in, in, in zijn teksten of in de muziek? Ja, het zit denk ik een beetje in de ultieme combinatie van wat toen de tijd echt nieuw was. Het was in de eerste plaats een echt verhaal met ...sociale misstanden die toch aan elkaar werden gesteld in die voorstellingen... ...tussen al die realiserende bendes. Dat was wat minder romantisch dan wat heeft tot op dat moment gezien had. Dat was echt een beetje zijn idee. En ik denk dat de teksten zoals hij die geschreven heeft... ...en de verhaalontwikkelingen zoals hij die bedacht... ...samen met die muziek en de dans van Jerome Robbins... ...want dat was dan ook echt baanbrekend mooie en indrukwekkende dans... ...met elkaar dat maakte eigenlijk West Side Story toen al tot... Een unieke productie, dat is hij eigenlijk in die meer dan 50 jaar, dat hij inmiddels al oud is, altijd gebleven. Maar, maar, maar denkt u dat hij daar dan wel genoeg voor erkend is eigenlijk? Ja, en eigenlijk niet. Het is, een, het is een van die typische uh, Broadway-geheimen. Er zijn meer mensen die, uh, die soms 40, 50, 60 jaar lang de meest prachtige dingen maken, maar daar nooit eigenlijk publieke erkenning voor krijgen. Ik denk dat, uh, dat hij er ook zo, uh, zo een was. Iemand die uh, een ontzettend veel van theater heeft gehouden, trouwens ook van film. Hè? The Way We Were bijvoorbeeld, een hele beroemde film bijvoorbeeld Westerland en Barbara Streisand. Is uh, hij ook geschreven? Hij heeft zelf geregisseerd, uh, onder andere Gypsy, een hele beroemde musical ook. Uh, die onder andere Petty Lepone uh, nog weer uitgebracht. En helaas, hoewel hij toch op flinke leeftijd nu op 93 jaar geleden is overleden... hij was met een nieuw project bezig. Oh, ja? Want hij wilde eigenlijk Gypsy opnieuw gaan verfilmen... maar dan met Barbara Streisand in de hoofdrol. Maar ja, dat is uh, helaas in ieder geval op dit moment voor hem niet meer van gekomen... waar ik het nog steeds een fantastisch idee want Hij heeft altijd een hele goede band gehouden... En hij heeft haar op een gegeven moment gebeld als ze dat zou willen doen. En de verhalen zijn dat ze daar echt serieus interesse in heeft. Ik weet niet of dat project nu nog doorgaat. Maar het zou een prachtige eerbetoon zijn, denk ik, aan een man die misschien niet zo beroemd is, maar wel hele beroemde dingen heeft gemaakt. Erwin van Lambaars, dank u wel voor uw commentaar op het overlijden van Arthur Lawrence. Het is uh, tien voor vijf. En uh, bij mij inmiddels aangeschoven is uh, Willemijn Hoeberg. We gaan kijken naar het weer, Willemijn. Ja, dat klopt. Ik, ik hoorde dat het uh, Nederland morgen het warmste land van Europa is. Klopt dat? Ja, ik wil het iets nuanceren. Okay. Ik denk namelijk dat het een van de warmste landen gaat worden. Ik denk dat ook België en in het noordoosten van Frankrijk... de temperaturen behoorlijk hoog gaan stijgen. Want wat, wat voor weer gaan we krijgen morgen? Uh, Zonnig weer, wel nog wat sluierwolking, zeker in de ochtend, dat lost later wel wat op. De temperatuur loopt op naar uh, toch zo'n 27 graden, misschien lokaal 28. De 30 gaan we denk ik niet halen. En dat is overigens, als je terugkijkt vanaf 1901, vanaf wanneer de, de klimaatdata bijgehouden wordt door het Kanemie, slechts twee keer voorgekomen. De temperaturen boven de 30 in de eerste decade van mei. Ja, ja, nou, en, het is nog, ik bedoel, en dan ook nog het warmste land, bijna het warmste land in Europa morgen. Dat is toch een bijzonder moment. Um, terwijl afgelopen nacht in Duitsland echt koude records uh, werden gebroken, begrijp ik. Ja, ja, ja, dat klopt. Het is uh, s'nachts in, in Legveld bijvoorbeeld, dat ligt iets te westen van München, is een min 4,6 geweest. En het koudste record stond. Uh, voor 1976, min 2,8. Maar ook in Emden, dat ligt al een stukje dichter bij Nederland... was het min 2,9. Terwijl het eerder min 1,5 was in 1957. En zelfs de nacht van dinsdag op woensdag uh, moest men krabben. Ja, en terwijl het dus nu ontzettend warm gaat worden bij ons. Ja, en ook bij Duitsland. Hoe lang houden we dat vol, die warmte? Daar heb ik me nog niet helemaal in verdiept. Maar dat zal nog wel een paar dagen duren. En in ieder geval dit hele weekende. Willemijn Hubert, dank je wel voor je toelichting bij Het Weer. Sinds 2006 is het niet meer gebeurd, maar binnenkort worden er weer splijtstofstaven vervoerd van de kerncentrale in Borselen naar het Franse La Haque. Het transport per spoor is omstreden, maar wel nodig voor het in bedrijf houden van de centrale. Verslaggever Paul Sanders kreeg een rondleiding van Jan Wiemann, die namens Borselen over het vervoer van de staven gaat. Met een oranje stofjas aan, een helm op en uiteindelijk ook slofjes aan de voeten kom je via allerlei trappetjes, gangetjes, beveiligingssystemen en poorten uiteindelijk in bol terecht. De vorm van die typische behuizing van een kerncentrale. En uiteindelijk, nog één trapje op, kom je bij het heldere blauwe water. Daar is het allemaal te doen. We kijken in het bassin waar het... Azuurblauwe water staat en daar staat iets op de bodem. Wat is dat, meneer Wimann? Wat we hier zien op de bodem van het bassin, dat is het opslagrek voor bestraalde en voor nieuwe splijsenvelementen. Uh, uit die reactor komen één keer per jaar gebruikte splijsenvelementen. Die moeten verwisseld worden voor nieuwe. Dat gebeurt hier allemaal onder water. Uh, en daarom ziet u dat er heel veel posities in dit rek zijn in beslag genomen door die zwarte dingen. Dat zijn de gebruikte splijsenvelementen. Er zijn ook een aantal posities, Er staat iets te glimmen en dat zijn nieuwe splijstofelementen, maar dat zijn er niet meer genoeg voor de volgende herlading. U heeft al vijf jaar uh, geen staaf meer kunnen afvoeren, dus kan ik eigenlijk zeggen dat de centrale vol is? Ja, dit rek hier beneden, daar zijn alle posities uh, intussen in gebruik, behalve die posities die we vrij moeten houden, omdat de reactor ten alle tijden erin moet kunnen. Uh, en omdat alle posities door gebruikte splijstof in beslag worden genomen, heb ik, kan ik nu geen nieuwe splijstof meer aanvoeren. Dus we zijn heel erg tevreden dat nu de transporten beginnen. Want later dit jaar komt er een nieuwe lading verse splijstofelementen En die kan ik alleen hier plaatsen wanneer eerst het transport is afgewikkeld. En over dat transport, daar gaan we even op een andere plek kijken, want daar komt heel wat bij kijken hè, om die splijtstofstaven weg te halen om weg te vervoeren. Ja, dat doen we heel zorgvuldig en dat proces bestaat uit een aantal stappen. Hier in dit gebouw wordt op het ogenblik dus een container die beladen is, die is nu weggezet voor controle. Daar kunnen we nu even niet kijken, want het is een niet toegankelijke ruimte. Maar die wordt dus uit de na geïnspecteerd voordat die naar buiten gebracht wordt. En bij het verlaten van de reactor wordt nog even nagemeten of we niets hebben opgelopen. Safety first, dat geldt voor alles in deze centrale. Net stonden we nog aan de rand van het bassin. Nu staan we bij een oplegger met daarop die beroemde container. Dit is de transportcontainer waarmee we de splijstof op een veilige manier over de openbare weg kunnen vervoeren. Uh, dit is een verpakking van 80 ton staal... Met hele dikwandige uh, cilinder is het in feite. Bijna 30 centimeter dik staal. En omdat hij zo dik is, schermt hij de straling perfect af. Maar is hij ook heel goed bestand tegen transportongevallen. En daarom hebben we uh, de garantie dat hij ook, ook bij ongevalscondities... dat hij gewoon dicht en intact blijft. Hoeveel van dit soort uh, vaten, hoeveel van dit soort containers kunt u gebruiken? Wij hebben er maar drie. Uh, drie die voor ons geschikt zijn en die zetten we alle drie in bij het eerstvolgende transport. En hoeveel van die staven gaan hierin? Hier gaan zeven splijstof in. En we hebben gepland voor de komende drie jaar tien transporten uit te voeren. Dat zijn dus tien keer drie containers keer zeven splijstof Dat is 210 splijstof nu is het zo dat uh, dit transport, zo'n transport, de mensen regelmatig wat zorgen baart. Ze zien uh, radioactief materiaal dat over het spoor wordt vervoerd naar Frankrijk. Dat komt misschien wel langs hun huis. Snapt u de onrust van die mensen? Nou mensen die uh, bij ons langs geweest zijn om uh, vragen te stellen. Die, uh, ja, die willen gewoon begrijpen wat hier gebeurt. Maar ik denk dat het wel meevalt met de onrust. We hebben uh, denk ik heel zorgvuldig uitgelegd wat we doen. Dus wij vertrouwen erop. Uh, dat dit goed overkomt bij de mensen. Verwacht u eigenlijk veel protesten? Ik weet niet wat er gaat gebeuren. In het verleden hebben we protesten gehad. Uh, nou, we zullen wel zien wat er de volgende keer gebeurt. Want ik denk dat de mensen hier uh, heel goed weten waar we mee bezig zijn als EPZ. Dat ook uh, heel goed accepteren. Er, uh, er is geen massaal protest. Een verslag van Paul Sanders hoorde u. Straks na het nieuws van vijf uur in het Radio 1-journaal... praten we met Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur... van de Publieke Omroep, over die voorgenomen samenwerking... van de tros en de AVRO en de voorwaarden die ze daaraan stellen. En we praten over de voor- en nadelen... van particuliere investeringen in de gezondheidszorg. Onze redacteur Gezondheid, Rinke van den Brink, die vertelt erover. En we praten met Wilna Wind, directeur... van de Nederlandse Patiënten-Consumenten-Federatie. Dat en nog veel meer in het Radio 1-journaal na het nieuws van 5 uur blijf luisteren.